trompet van Miles Davis. Aan het begin van de nacht ging het anders... bij de vader op Radio 1. Goedenavond. Wat heet goedenavond? Ik kan beter zeggen goedenacht. De nacht ging het anders op het muziekprogramma van Radio 1. Miles Davis dus op de trompet. En de muziek die je hoorde... die hoort bij de film Ascenseur pour l'échafaud En misschien heb je hem gezien. Hij was namelijk afgelopen zondagavond te zien met ondertitels op tv5 en heb je het gemist. Er is nog een herkansing, want uh, aanstaande maandag... dan wordt hij op hetzelfde tv5 weer herhaald... vanaf 10 uh, voor 12, 10 voor middernacht. Dus na Pauw en Witteman kan je dan overschakelen naar tv5... en dan kan je alsnog een keer kijken naar L'ascenseur pour les Chavaux, met de muziek van Miles Davis uit 1958. De muziek die op het laatste moment werd gemaakt... want Miles Davis die was... In december 1958 in Parijs. En regisseur Louis Mal vroeg aan Miles Davis... om de filmmuziek te componeren en te maken. Nou, er was niet zoveel tijd voor. Miles Davis dook een studio in. En voor zich had hij de rushes van de film voor zich. En aan de hand daarvan maakte hij binnen 24 uur uh, de filmmuziek... die hoorde bij uh, Lift naar het Schavot, zoals de Nederlandse titel luidt. Ten slotte, Maalstevens, eind deze maand is het twintig jaar geleden dat hij uh, overleed. En in het kader daarvan zal Cultura, dat is het tv themakanaal van de Nederlandse publieke omroep uitgebreid aandacht besteden aan de trompetist Maalstevens dus. Goed, hier is Rihanna.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 op dit moment Rihanna. En je hoorde Man Down Rihanna, die naast het maken van platen en het doen van optredens ook nog uh, talloze nevenfuncties heeft. Want zo verschenen er vandaag op internet foto's waarop zij uh, te zien is in ondergoed. En dat ondergoed is niet afkomstig van uh, een zeeman of zo, maar van de firma Armani. Ja. En uh, dat trok ze niet zomaar aan, daar wordt ze ook nog voor betaald. Kijk eens. Dan heb je het goed gedaan. En een ander bijbaantje is dat ze heeft meegewerkt aan de nieuwe cd... Milo Siloto van Coldplay. Daarbij is een liedje dat heet Princess of China. En daarop is ze samen te horen met Chris Martin. Dit staat ook op die cd. Paradise is de titel en het is de nieuwe single van Coldplay. Coldplay En de nieuwe single Paradise, dat is ook te vinden dus op dat uh, album... wat volgende maand uit zal komen van Coldplay, Milo Sy Loto. En vervolgens een band die vanavond in Paradiso stond. In een uitverkocht Paradiso nog wel. De specials uit 1980, hun hit A Message to You, Rudy. En vorig jaar, toen stonden ze niet in Paradiso, maar in een tent. Een tent op Lowlands. Tussen al het nieuwe talent wat er te zien was ook deze... Oudgediende die wel daar de boel op zijn kop zetten met een uh, grote hit. De Specials uh, message to you Rudy. En vanavond dan zijn ze weer te zien in Paradiso. Ook dat optreden is uitverkocht. Ze doen er een heleboel optredens in Europa de komende tijd en binnen alle optredens van de Specials die zijn helemaal uitverkocht. De Specials dus in de nacht klinkt anders. En dit klinkt oud, maar het is nieuw. De bandana split. Ik kom uit Amerika, drie meiden met gevoel van nostalgie. Maar dit was wel nieuw wat je van ze hoorde. Nieuwe alpe hebben ze gemaakt. De bandana split. En wat je van hem hoorde, dat was uh, sometimes. Hij komt binnenkort naar Nederland. Zal uh, zeer binnenkort zelf zijn over een paar weken. Hij zal eerst optreden in het Paard van Trooie de 28ste september. En de dag daarna is hij te vinden in de Melkweg in... Amsterdam en dat laatste optreden heeft dan te maken met het Off Center festival. En hier hoor je hem met een akoestische gitaar Jamie Woon en Night Air. Night Air has the strangest flight. control the skies above and close my eyes to make the night fall low the comfort of a world revolving I can hear the earth in orbit in the night air in the night air in the night Night air from the heavens in the night air in the night in the night air, in the night of in the night air in the night in the night air in the night air in the night air in the night in the night air in the night Waren de akkoorden bespeelde Paco de Lucia? Die werkte mee aan Have You Ever Loved a Woman. Brian Adams was erin te horen en dit nummer werd speciaal gemaakt in 1995 voor de film Don Juan de Marco. En Brian Adams die komt uh, binnenkort, nou het heet binnenkort, uh, in het vroege voorjaar naar Nederland toe. 19 maart zal hij een concert geven in. Uh, het Rotterdamse Ahoy en een dag later dan is hij iets verderop, over de grens in het Sportpaleis van Antwerpen. Warn Adams dus in het vroege voorjaar naar de Benelux. Daarvoor hoorde je Paco Sepero. Een andere Paco, Paco Sepero Aquamarina. En die werd heel veel afgegaan door een eigen opname. 11 juli werd het gemaakt in de 3FM-studio's... bij het programma van Giel Bailey. Je kon luisteren naar Jamie Woon op de akoestische gitaar met Night Air. En Jamie Woon, zoals ik al zei, die komt eind van de maand naar Nederland... voor een optreden in het Paard van Trooij in Den Haag. De 28e zal dat zijn en een dag later in de Melkweg. En dat heeft te maken met Off-Center 2011. Dat is een festival waar... Muzikanten zich laten zien die vooral bezig zijn met elektronica. En Jamie Woon is zo'n elektronica. Jamie Woon is de headliner. maar met headliners heb je meestal aan het eind van een festival. Maar in het geval van Off Center staat de headliner helemaal aan het begin. Hij mag het Off Center 2011 openen. Jamie Woon... Als hij eind van de maand november, dan wordt hij 70 jaar. Hij leeft nog steeds en hij maakt nog steeds muziek. Dit was de nieuwe van 1966. When a man loves a woman en na het grote succes dat hij had bij Atlantic... heeft hij opname gemaakt bij diverse, uiteenlopende platenmaatschappijen... met als gevolg dat er een heleboel verkeerde en foute versies zijn... van dat When A Man Loves A Woman. Maar je hoort er nu in ieder geval het origineel bij De Nacht klinkt anders. Nog elke dag verse soep. Nog elke maand een nieuw boek. Nog elke week zelf... Naar de kruidenier Nog elke avond haar plezier Ze is 83 en ze doet dat heel erg goed Ze is 83 maar behoorlijk jong van bloed En als ze iets wil zeggen raakt ze het ook wel kwijt Aan haar goudvis van I'll de goudvis van een De dame. We zongen door Senne Guns, een Vlaming, zoals je hebt kunnen horen aan het accent. En van hem is een nieuw album uitgekomen, Hoera voor de Eliwood album is in Vlaanderen al een half jaar uit, maar nu ook in Nederland verkrijgbaar. En dat is maar goed ook, want er staan mooie teksten op. Dit ken je van Buddy Holly, Buddy Holly die al 52 jaar dood is still more of love, love, you whisper soft and true. Kan ik me voorstellen dat uh, onder ons mensen zijn die uh, roepen... ja, dat, dat ken ik niet van Buddy Holly, dat ken ik van de Beatles. <laughs> Zo kennen de uh, Beatles, hebben het namelijk ook gecoverd... maar het originele stof van Buddy Holly, dit Words of Love. En er is een... ja <coughs> verslikt me even in een uh, borrelnootje. Uh, goed, even uh, wat ik wilde zeggen. Er is namelijk een CD uitgekomen, Rave on Buddy Holly. Dat is de titel daarvan. En... Diverse artiesten die laten zich daarop horen... met dat oude repertoire van Buddy Holly, wat ik al zei. De man is al 52 jaar dood, maar zijn repertoire leeft nog steeds... niet alleen bij de oude garders, zoals Patty Smith, die ik je liet horen... maar ook bij uh, jonge, jonge looiten... zoals bijvoorbeeld uh, The Black Keys en She and Him, CeeLo Green... En Fiona Apple. Allemaal jonge mensen die ook dat oude repertoire van Buddy Holly hebben opgenomen. Op die LP, en die CD, die heet Ray van Buddy Holly. Allemaal covers, mooie covers. En ik liet je dan dat woordjes horen van uh, Patty Smith. En de zangers die je nu gaat horen. Ja, die kan je ook hoogbejaard noemen. En dan nog een nieuwe CD uitbrengen. 37 jaar ouders, dames en heren. Mag ik u aandacht vragen voor Doris Day Heaven Tonight. 37 jaar oud is, en ze heeft een nieuw album laten verschijnen met als titel My Heart. 37 jaar oud is ze, maar wat je hoorde is eh, niet van recente datum de. Wat, datgene wat je hoorde, dat ze heeft al een aantal jaren op de plank gelegen. Maar ze heeft dat toch uh, als bejaarde dame opgenomen. Doris Day, dit nummer wat je hoorde: Heaven Tonight. Het is een liedje dat destijds geproduceerd werd door haar zoon Terry Melcher. En die Terry Melcher, dat is allemaal een beetje triest, die is in uh, 2004 overleden. En. Onlangs, was is ook alweer een bijna jaartje geleden... toen werd Doors Day benaderd door de platenmaatschappij... met het verzoek van... ja, kijk eens, er liggen nog een aantal interessante opnamen van jou op de plank. Waarom zouden we dat niet opnieuw uitbrengen? En uh, Doors Day zei van, nou, dat moeten we dan maar doen. En zodoende is dan My Heart van Doors Day uitgekomen... met de uh, uh, oudere repertoire... wat nog nooit eerder uh, het daglicht heeft gezien, zullen we maar zeggen... Heaven Tonight dus van Doorsday. Ook in deze uitzending van de dag ging het anders blikken we weer even terug naar afgelopen zaterdag. Dat doen we uitgebreid uh, tussen vier en vijf. Maar ik laat nu ook alweer even een fragmentje horen. Namelijk uit speakers met Koppen van afgelopen zaterdag tussen twaalf en twee op Radio 2. Instaat slaggever Peter R. de Vries gaat definitief stoppen met zijn tv-programma. Volgend jaar zet hij een punt achter zijn televisiecarrière als middagjournalist. Aan tafel, u heeft het gezien aangeschoven. De man om wie het allemaal gaat, Peter R. de Vries, welkom. Nou, dankjewel, Dolph. Meneer De Vries, even voor we beginnen. Ja, het is een domme vraag, maar ik ga het nu eigenlijk vragen, nu het nog kan. Ik heb het nooit geweten. Van waar die R? Nou, van waar die R? Ik weet niet of ik R heb. Ik, uh, ik ben gewoon buitengewoon proportioneel bekwaam mijn vak. Dus ik ben een uitzonderlijk goede misdaadverslaggever. Ja, is dat R? Ik weet het niet. Nee, dat, ik, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, waar staat die R in uw naam voor? O, oh, die letter R, die mm. staat, als je het opschrijft, dan zie je vrijwel onmiddellijk de sleutel van het raadsel, want anders staat er Peter. Ja, dat is die R van Peter. Ik bedoel eigenlijk, eh, die R na Peter, waar staat die voor? O, oh, die R, ja, die staat voor de vries. Oh. <lacht> Oké. Okay. Dus je krijgt eerst Peter, ja. en dat is mijn voornaam, ja, zo noemen mensen mij. Ja. Op straat bijvoorbeeld. Peter, wat een spraakmakend programma was dat gisteren. Ja. Of Peter, wauw, wat een groots en bijzonder televisie -oeuvre. Meneer de Vries. Of Peter, ja. wat geweldig zo, zonder snor. Mm. Of Peter, ik aanbid je. Of, of Peter... Het is duidelijk, meneer de Vries. Nou, dus zoals jij dolf heet, dolf, zo heet ik Peter. We gaan verder met het gesprek. Peter R. de Vries... Helder. Misdaadverslaggever. Meneer De Vries, kan ik verder. In exact die bewoordingen hebben ze het ook op mijn Emmy Award gegraveerd. Peter R. De Vries, misdaadverslaggever. Bent u klaar of gaat u nog even door? Nou, zie ik u denken, Emmy Award, dat is toch een hele belangrijke onderscheiding. Die krijg je toch niet zomaar? Mijn god. Nou, dat zijn uw bewoordingen, maar ik begrijp de vergelijking die gemaakt wordt. Meneer De Vries, luister. U gaat volgend jaar stoppen. Nou was mijn vraag, misschien was u opgevallen. Ik heb het niet eens kunnen stellen, omdat u al eenmaal met u zelf bezig bent. Maar goed, ik ga het proberen. Ik wilde dus aan u vragen... Hoe is dat nou om zo'n prestigieuze Emmy Award te krijgen? Nou, leuk dat je het vraagt. Dit is, is niet normaal. Felix, is al niet normaal. Nou, dat is ook niet normaal, dolfje moet je... Je moet je voorstellen, het is een van de hoogste onderscheidingen die je toegedicht kan worden. Nou, die krijg je natuurlijk niet zomaar op je dans gespeld. Dan moet je wel wat in je mars hebben. Dat is wat anders dan met een koptelefoon wat mensen slapper vragen stellen. Maar goed, als je bovenmenselijke prestaties levert, nou, dan staat daar klaarblijkelijk een Emmy tegenover. Prima. Meneer De Vries. Dolf. Kan ik alsjeblieft één vraag, gewoon één vraag stellen. Alsjeblieft, zijn we klaar, kan ik nog wat vragen? Dat kan, Dolf, ik heb niks te verbergen. Nee, dat is onderhand wel duidelijk. Nou, ik ben geen crimineel. Duidelijk. Ik ben misdaadverslaggever. God jezus, Christus nog aan toe. Hier, dit is de Emmy Award. Hij Hier staat een... het. Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Dit ding is dus van mij. Ik geef het op. Meneer de Vries, de vraag die Dolph u wil stellen. Hebt u enig idee wat u gaat doen als u straks gestopt bent? Nou, luid dat je het vraagt, uh, Feilings. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar één ding is zeker. Ik ga volgend jaar met Patrick van der Eem het theater in. Wat gaan jullie doen? voorstellingen kijken... <laughs> Patrick is dol op musical en ik acht de kans vrij groot dat ik volgend jaar niets vermoedend karij binnenloop. En tot mijn eigen stomme verbazing naar Peter R. de musical zit te kijken. Die negen maanden onafgebroken uitverkocht speelt voor een uitzinnig publiek dat elke avond Peter, Peter scandeert. Peter R. de musical? Ja, Peter R. Moet ik dat nog een keer uitleggen, dol? Ik ga afronden. Mijn roepnaam is Peter, ja? Dus dan roepen mensen Peter, je bent geweldig. Of Peter, wat jammer dat je stopt. Of Peter? Ik ga mezelf zo missen, Dolf. Sterkte, meneer de Vries. the Prins Michiel Romein, oftewel Juske Vet 1996 met Peter, wat je ook weer kent van Sweet 16. En daarvoor hoorde je dan Dolf Jansen, Roelbloemen en Felix Murders in de cabaret-sketch van Spekers met Koppen van afgelopen zaterdag.